Middernacht, het begin van vrijdag 23 februari. Lot Lewin met het NOS-journaal. Er komt een onderzoek naar seksuele intimidatie... in de Tweede Kamer en op de ministeries. Een plan daarvoor van D66 krijgt steun van een meerderheid in de Kamer. Na de zomer moet het onderzoek beginnen. Alle medewerkers wordt dan gevraagd of ze wel eens last hebben gehad... van seksuele intimidatie op de werkvloer. Tijdens een debat over de kwestie zei het kabinet binnenkort met een plan van aanpak te komen om ook de aangiftebereidheid van slachtoffers te vergroten. De Turkse regering heeft hard uitgehaald naar de Tweede Kamer... die afgelopen middag besloten Turkse massamoord op Armeniërs in 1915... te erkennen als genocide. In een verklaring noemt Ankara die beslissing ongepast... voor een land dat bij de genocide in Srebrenica de andere kant op keek. De Turken benadrukken dat de Nederlandse regering... zich niet bij het standpunt van de Tweede Kamer heeft aangesloten.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 En de omzet in de auto- en motorbranche is terug op het niveau van voor de crisis in 2008. De omzet groeide in 2017 voor de derde jaar op rij, afgelopen jaar met 4 procent. De handel in zowel auto's als nieuwe auto's zit al een paar jaar in de lift. Vorig jaar werden met name nieuwe auto's meer verkocht. Het bedrijfsleven lijkt het wagenpark inmiddels op orde te hebben... want bedrijfsauto's laten als enige in de sector een omzetkrimp zien. Het weer dan nog, in het noorden bewolkt, in het zuiden wel helder. De minimumtemperatuur ligt vannacht tussen de min 1 en de min 5 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en 2 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen Met Elfie Tromp Waar houdt verantwoordelijkheid op en begint de schuld? Dat is de centrale vraag in je. De nieuwe roman van schrijver en antropoloog Roanne van Voorst. Zij is na ene te gast in mijn rubriek Open Kaart. En later op de avond Vivaldi Code Rood. Dat is een muziektheatervoorstelling... geïnspireerd op verschillende werken van Vivaldi. Alt-violiste Esther Apituli gaven we in aanloop... naar de première de reismicrofoon mee. En na één uur hoort u haar verslag... En dit uur zit tegenover mij, Peter de Bos. Een man met een dubbel leven, mag ik eigenlijk wel zeggen. Mm -hmm. Enerzijds is hij bekend als de frontman van de inmiddels legendarische rockband... Claw Boys Claw, die sinds de jaren tachtig bestaan. En onlangs hun nieuwe plaat It's Not Me, The Horse Is Not Me, part one. Part 1? Deel één? Part, part one. Part one en komt uit over een uur of acht. Oké. Okay. Dat is mooi, hè? Nou goed, ik, kan, ik mocht een voorproefje, dus voor mij is die al uit. Maar ah. over een uur of acht, dat wordt groot gevierd? Uh, ik, ik weet het niet. Wij, wij, wij uh, uh, en, en de plaatszaken gaan open om een uur of uh, negen, denk ik. Oké, okay, maar er komt die niet uur. echt een release party. Uh, morgen? Nee, uh, uh, even kijken, want ik ben even in... Wat? Dat wordt de zaterdag de, uh, en de 24e... In concerto om vier uur in de middag met Oké. Okay. Ja. Nou goed, ik was halverwege mijn, uh, mijn uh, ja. introductietekst. Uh, want we kennen je dus als de zanger van Clawboys Class. Maar anderzijds werkte Bos ook als kunstenaar en graficus met zijn bureau Twister. Hij ontwierp veel boekomslagen zoals die van Dan Brown en John de Carré. Maar is vooral bekend door zijn iconische werk voor Lowlands, waar hij de huisstijl en merchandise voor bedacht. En dit jaar is Claw Boys Klaus ook de ambassadeur voor Record Store Day, waarop 21 april exclusief en gratis een single verkrijgbaar zal zijn als 7-inch. Inderdaad. En dat is weer helemaal hip, hè, singeltjes? Ja, nou ja, al jaren weer. En niet zozeer uh, singeltjes, maar een LP, het vinyl, het, uh, het uh, draaien van, uh, van een plaat. Dus dat je uit je stoel opstaat, het ding aanzet, een kras hoort... en dan de naald op, op, op, op het vinyl laat neer, neerdalen... En daar ontstaat dan het geluid. Je klinkt Fantastisch. Als een, je klinkt als een purist. Bijna tegen het fetichisme nou, aan. Ben nou, je, dat of ook, nee, ben je nooit dat, overgestapt nee, op de nee, CD? Nee, nee dat, ik doe er wel heel, heel, heel, heel stoer. Maar ik, ik vind het leuker als bijvoorbeeld een, uh, een Spotify aanzetten. Of wat dan ook. Er is weinig, weinig uh, fysiek bij. Ja. Ik, ik hou wel van dingen. Vasthouden. Ja. Want dat werk, zo werk je ook als graficus. Echt de, de man ja, van het de knap, knip- en plakwerk. Ja, ik ben, ik ben echt de, de koning daarvan of, of erin. Ik vind, ik vind het klooien ontzettend uh, belangrijk. Dus met, met schade, scheuren en, en plakband en lijm om tot iets te komen. Ik ja, wil het heerlijk. zo uh, hebben over je grafisch werk. Maar laten we het eerst even hebben over die nieuwe plaat. Uh, je laatste kwam uit in uh, 2013. Mm -hmm. wat, uh, wat zorgde ervoor Hammer. Er, Hammer, er dat uh, 2018 uh, het jaar was voor een nieuwe, dat je dacht? Nou, hij ligt al een tijdje klaar, hoor. Hij, hij, hij lag al een, een, een half jaar op te schappen. Maar ja, wat zorgt ervoor? Wat is dan je drijfveer, bedoel je? Hè, waarschijnlijk. Of, en niet, eh, niet alleen van mij, maar ook van John en de gitarist. De, John Cameron. Ja, de man, eh, we maken dus de nummers maak. Uh, en ook de bassist, Marcus Bru en Bruisens en Jeroen Klein op de drums. Dat is, ja, wat moet ik anders? Ik bedoel, wat, wat uh, moet ik anders gewoon thuis, thuis zitten... en het, uh, het raam uitkijken en me niks doen... en alleen maar een beetje vorm geven... Het maken van, mu van muziek is zo'n fantastisch iets. Om vanuit het niets dus iets te maken. He, dus dus dat, dat John met een, een gitaar dingetje aan komt. Een uh, riedeltje. En dat ik ineens... Uh, I love you in the morning, morning blue. I love to see you. Love to see you. Whatever. En... Daaruit uit, uit die brabbeltaal, uit dat steen, steenkool-Engels en de melodie die ik dan bedenk, ontstaat dan zo'n zo zo nummer. Nou, alleen al dat, dat gevoel, hè, dus als de mensen ook thuis, of die, en die liggen nu in bed, dus eh, eh, eh, waarschijnlijk, en die moeten nog even gaan douchen. En als ze nou on, onder de douche ook zoiets hebben van. Eh, Standing under my shower. I'm gonna, I'm gonna, I'm gonna to my bed in a minute. Yeah. Zo sta jij onder de douche. Nou ja, ik bedoel, ik douche niet veel. Maar het geeft een heel goed gevoel om dingen van je af te zingen. Het klinkt, uh, het klinkt weinig verheven, heel aards eigenlijk. Ja. Dat is de band ook. En de, en de band is ook weinig verheven, weinig uh, pretentieus en, en, en heel, heel aards, heel or organisch. En zo komen die nummers dus ook tot stand. Ja, ja. want hoe, die samenwerking tussen jou en John Cameron, die gitarist, die zijn echt uh, eigenlijk, die zorgen voor de sound van de band. Hoe, hoe gaat die samenwerking? Uh, uh... Blind. Want jullie kennen elkaar vanaf het begin al, hè? vanaf ja, 1983. Ja, ja. ja, ja. blind. Als John, als John een akkoord aanslaat of wat dan ook. dan weet ik wat ik moet doen. Of als ik wat zing, dan weet hij wat hij moet doen. En het betekent niet dat je s ochtends begint met, met uh, muziek maken. en dat het al om een uur of vijf klaar is. Uh, uh, verder van dat. Maar en we voelen elkaar goed aan. Dus er is heel weinig discussie tussen van... Uh, moet je niet zus of moet je niet zo? Of, uh, nou, dat, dus dat scheelt enorm veel tijd. Is er dan niet het uh, risico dat je altijd maar hetzelfde nummer maakt? Nou, als je nu die plaat hoort... hoor, hoor jij dan steeds uh, hetzelfde nummer? Nee, ik, hoor nee, ik... Hoe, hoe zou dat komen dan, denk je? <laughs> Ja, ja. ja dat, dat weet ik niet. Dat moet je mij vertellen. Nou, dat... Stel je jezelf nee. van tevoren zeg maar, een uitdieping of een, uh, een, uh, een doelstelling vast? Van oké, okay, ik wil nu dit. Zeg maar, als een band zo lang bestaat, decennia, mm -hmm. uh, dan gaan ze altijd door, nou, meestal, fases. Of ze gaan. Uh, ja. Een Afrikaanse periode of een spirituele periode. Ha, Afrikaanse periode. Daar doen we het alleen maar bluff, bij. geloof ik. Wat een flauw, kul is dat. Uh, Simon Garfunkel toch ook? Die heeft een ja, Afrikaanse plaatsvraagd. Of ze gaan solo. Maar jullie blijven toch wel steady um, ja, bij elkaar. Nou ja, we, we, we En ook steady bij dingen... hetzelfde sound? Ja. Of ja. zeg je, nee, deze plaat breekt radicaal met zo'n voorganger? Nee, het is, het is, wel, het is wel een, uh, een, uh, een uh, verlengde het is wel Voor ons is het wel nieuw. Er staan nieuwe dingen op... die, die, die we nog nooit gedaan hebben. En dat is ook qua de manier van zingen. Is, is, is dat zo. En dat kan je horen. Dat, dat er meer gezongen wordt. En, en, wat, uh, wat is er anders aan zang dan? Nou, het is uh, melodieuzer. Het is... Uh, Want hoe, hoe, hoe uh, daag jij jezelf als zanger nog uit? Ah, als je zo'n carrière achter de rug de, hebt. Elfie, er is... Ja, ga je dan opera-zanglessen opera nemen? Opera-zanglessen? Uh... Oh ja, dat zou ik ook ontzettend graag willen. Oh, ja, vind vinden goed koor zingen of wat dan ook. Ja, nee, dat zijn zatte... En uh... je hebt in je jeugd toch in een koor gezeten? Ja, ook. Maar ja, mijn jeugd, dat is al <laughs> zo lang geleden. Mijn jeugd, ik denk nooit meer aan mijn jeugd, maar... Ja, nee, het is een tijdje geleden. Maar het is, het is de. de het, het heeft ook heel. heel het, het maken van een nieuwe plaat. heeft ontzettend veel te maken met een mentaliteit. Uh, de mentaliteit van. Nou ja, we hebben. Uh, we, we hebben. Dit van Hammer. of van. van, van eh, dus een jaar of vier geleden. dat is al een keer gedaan. Dus waarom zou je nou Hammer nummer twee maken? Uh, de plaat die nu dus uit is. Uh, is it, it, not me. The horse is not me. Part one. Betekent waarschijnlijk ook dat er een part toe komt. Maar ik denk dat die part two er heel anders uit gaat zien. als part, part one. Ik bedoel, het is niet een logisch. Het zal nooit een logisch vervolg zijn. op hetgeen wat we nu gemaakt hebben. Je zegt uh, de zang is melodieuzer uh, op dit album. dan je mm -hmm. tot nu toe hebt gezongen. Ja. Um, en je, je zei ook. We, we doen andere dingen die we nog nooit hebben gedaan. Nou, muzikaal dus, gezien Ja, dat staat bijvoorbeeld in, in één nummer, Red, Red, Red Letter. Um, dat nummer bestaat in principe uit een solo, Eén, één solo van John. Nou, dat hebben we nog, nog nooit uh, gedaan. Dus nu heeft John zijn, so zijn solo nummer. Begrijp je? Eindelijk, ja. ja. De Eindelijk, na al die jaren. <laughs> ja. Ja. We kunnen natuurlijk eindeloos praten over de totstandkoming van het nieuwe album. Maar we kunnen er ook even naar luisteren. En dit is de eerste single, Polly Magoo. Dat was Polly Magoo van het album It's Not Me, The Horse Is Not Me, part one. Verkrijgbaar over acht uur. Ja, ik hoop het wel, ja. We zaten naar te luisteren en jij gaf me even een serenade. Um, en we hadden het over het laatste stukje. Ik dacht, oh god, stopt die? Er kwam een break. En zei je, nee, nee, er komt nog een fliebeltje. Ja, dat doen jij heel, heel, heel, heel mooie fliebeltje. <laughs> ik vind het een fliebeltje. vind ik een ken geen enkele muzikant die zijn eigen muziek een fliebeltje noemt. Ja. Nou, we hadden die, die, die fliebel dus nog in de la, in de la liggen. En uh, dus we kwamen op het idee. Want zo, zo, zo werkt dat dus. Het oh, is, is misschien niet een goed, uh, goed idee... om na een nummer wat, wat qua soundvrije zwaar is... om dan iets, iets luchtigs te hebben... wat ook wel bij de, uh, de inhoud van een nummer past. Dus uh, toen zei hij, John, we hebben nog een fleebol liggen... Of, hè? Oh, nou, uh, uh, uh, uh, laten we dat eraan vastspelen. En dat, uh, dat is uh, waarschijnlijk een heel mooi eind... om het verhaal van, van het nummer van uh, uh, Polly McGoo uh, rond te krijgen. Dus uh, de, de, het nummer gaat over een, uh, um, een, een, mo een model in de mode... in het begin 60 uh, uh, jaren, die nooit bestaan heeft... alleen maar in de film... En geregisseerd door, door Will William Klein. En uh, het was meer een satire op de hele modegang van zaken. Dat zo iemand dan opkomt en dan ook weer na van tijd weer verdwijnt. Daar gaat het nummer dus, dus, uh, en dus over. Dus vandaar dat dit heel mooi dus dan de, in elkaar valt. Het einde is dan haar zwanenzang. Ja, ja. ja dat is het eind. En, uh, ja. Ja, het eind van Polly McGoo. Ja, het begint als een stevig rocknummer... maar het eindigt inderdaad als een, uh, een rustiger nummer. Um, zou je ook zeggen dat jullie milder zijn geworden over de jaren heen? Milder? Um, er staan wat kalmere nummers op, lijkt op de plaat. Lijkt wel. Ja, het is zo. <laughs> ja. Ik ben heel voorzichtig met uh, Ja, woorden. Nee, ja, misschien heb moet het je heel zeker anders. Zijn, <laughs> maar dat is, dat is ook heel goed van je. Maar uh, ja, het is, ja, maar, ja uh, milder. Ik denk, denk dat er meer sluipmoordenaars mo, mo, zijn geworden in plaats van moordenaars. Begrijp je wat ik bedoel? Mm -hmm. het, zit, het, is meer, het zit meer onderhuids. Uh, ja, ik ben er blij mee. Dat zo'n dat, dat, dat, dat, dat ben toch een bepaalde kant op groeit. Sluipmoordenaar uh, klinkt niet per se milder. <laughs> nee. Maar het is... zou je jezelf, uh, uh, ben je dan zelf ook meer sluipmoordenaar geworden dan... Uh... Ja, ik denk het wel. Het is, het is, het is, het is veel, veel verdekter nu. Het is meer onder de huid dan, dan, dan, dan dat het was voorheen. In plaats van, van brullen... dat je ook op een andere manier een sfeer neer kunt zetten. En Dat geldt, dat geldt ook voor de drums, dat geldt ook voor bas en gitaar. Maar ook voor jou als persoon, denk ik. Je stond namelijk... Wel bekend als moeilijk te interviewen. Wie zegt dat? Uh, wie, ja. wie heeft je dat nou? Elfie <laughs> er weer is een anekdote met weer bitterballen. Er is een anekdote met bitterballen. Ja, er zijn die bitterballen. Is dat bekend als iemand die wegloopt, die stankt... die uh, ja. niet per se mee wil doen aan ja. de, uh, popshows? Maar het is uh... nu nog te vroeg om weg te, lo <laughs> weg, weg te lopen. <laughs> maar ja, ja, nou ja, ik hou ook nog wel steeds van uh, stangen en uh, pesten. Ik bedoel, dat gebeurt ook nog wel steeds uh, als live optreden. Dan, dan, uh, maar om nou bitterballen in, in de nek van een uh, producer van de VPRO nog weer uit te gaan drukken. Nee, dat, dat, dat, dat, dat, dat doe ik niet meer. Nee. Wat is er veranderd? Hoe bedoel je? Nou ja, kwam er een in inzicht. Of ben je milder geworden als persoon? Ge of? Geen bitterballen meer in, eh, meer in de buurt. Ah ja. Ik ja. bedoel, dat, dat is, kijk, als, als, als, als jullie straks dus binnen... En komen met uh, frikandelletjes. Nou, dan moet jij ze even opletten. <lacht> ja, kom ik op, heb zeg. bijna zin om te gaan bestellen nu. Ja, dan nou, doen we maar twee. En voor mij, een beetje met currysaus, als je niet van um, Je wordt ook wel de Nederlandse Iggy Pop genoemd, maar de lage stem doet mij eerder denken aan Nick Cave. Maar wat vind je daar zelf van, van zo'n benoeming, dat soort vergelijkingen? Ja, ik heb er altijd een beetje problemen mee. Ja. Nou, omdat ik vind... en dat zal jij eh, waarschijnlijk ook, ook, ook, ook wel hebben... met de dingen die jij doet. Dat, dat, dat, die doe je naar heel uh, eigen, eigen inzicht. Naar eigen karakter. Naar eigen mentaliteit, et cetera, et cetera. Dus het is een heel raar als je iets doet... wat vanuit jezelf komt... en dan is er zo'n snugge lul of een snugge kut... Die, en die zegt van, oh, dat is een Kevig. Ja, krijg nou de kleren. Nee, het is... Het is te bos. Heb je ooit overwogen om in het Nederlands te zingen? Je hebt wel een, uh, ja, een, uh, ja, een heb al, coveralbum met uh, Nederpopbeats of Nederpopliedjes uh, uitgebracht. En ja, de hitkillers. Een waanzinnige versie ook van Dracula. Even ja, mijn die, die lig, komt Dat weer, weer uit. Die, die dat meen je? Ja, vinyl op vinyl. Weer een hele nieuwe, nieuwe versie. Oh, te gek. Maar ik heb. Nou, ik heb eens een keer. Dat is grappig dat je, dat je een grappige <coughs> vraag. Want ik heb eens een keer uh, een nummer van Henk. Henk Westbroek gedaan. Nou, daar kom ik niet meer weg. Ik kom daar gewoon niet met... met en de Hollandse taal. Ik vind het ontzettend knap, hoor. Van, van, van Armand... Die, die ons is ontvallen... en beentjes als de kick, et cetera, et cetera. Bless you. En, um, maar ik, ik krijg het niet uit. Ik krijg het niet uit. Mijn trots. Wat is het dan? Is het dan te hard of te schril? Ik kan er geen organisch geheel van, van draaien. En dat, dat, dat heeft ook te maken op de manier waarop wij nummers maken. Hè? Als, als, als John er niet speelt en ik zing, zing, zing erop... Dan, dan gebeurt het in een soort van steenkool Engels. Dat is op klank. En op die klank maak ik dus ook mijn, mijn teksten. Dus het, is, het zit, het zit als, als hand in hand zit het in, in elkaar echt. Dat kan je ook niet los van elkaar halen. En, en, en in het Nederlands, dat, ja, dat, dat vind ik moeilijk. Dan zou ik, dan zou ik moeten gaan jammen in, in het Nederlands. nou Ik zie me niet s'ochtends om half tien bij John in zijn studio van... Uh, ik verliet je deze morgen <tied> en kon er niet meer tegen... Et cetera, et cetera, weet je wel? Dan, dan beland ik in een soort van André Hazes ding of wat dan ook. Ja, ik, ik, ik, ik, weet, en ik, ik ben een grote fan hoor, van, eh, van Hazes, maar dat is niet iets voor, uh, voor uh, de Klobbers. Maar misschien, luisteraars, als jullie nog te zijn, allemaal misschien wel uh, uh, later of een paar jaar, maar nu nog niet. Nee. Zijn er eigenlijk Nederlandse zangers of uh, muzikanten, artiesten die je bewondert? Nou, bewonder is een groot ding, maar ik, ik vind wel. Nou, ik vind wel een man als, als uh, Frank, Frank Boeien. Daar heb ik geen één plaat van in, in de kast staan. Maar die doet wel heel erg zijn, zijn eigen ding. En dat vind ik heel uh, belangrijk. Dat, dat, dat, ik hoef het zelf niet mooi te vinden. Ik mag het pathetisch vinden. Of ik mag dit. Wat, maar ik vind hij hij, hij, hij heeft wel een, een manier gevonden waarin hij zichzelf heel goed kan uiten. En op zich is dat heel knap al, vind ik. Veruit het bekendste nummer van Claw Boys Claw is Rosie uit 92... waarmee jullie de top 40 haalden. En als ik me niet vergis zelfs de top 2000. Um, en ik wil graag even dat nummer draaien. Rosie. Hé, dat is voor jou. Dank je. Ja, op welk nummer je hiermee staat in de top 2000? Uh, nummer 2, 2000. 1451. 1451. Verkeerd. Nou, Dus dat is geen kattepis. Nee, dat is zeker geen kattepis. Wauw, en wanneer komt het uit, die top 2000? Wanneer komt dat uit? Of, of wanneer wordt het In december. Het in december. Oh, in de, ja, in afgelopen december. december. Oh, ik heb het niet gehoord. Maar, nou, hé hey jongens, gefeliciteerd hè. <laughs> Dit was jullie, uh, nou ja, toch wel een grote commerciële hit. Um, meestal verandert dat een band als er roem en geld komt kijken. Dan zit je niet meer opgekropt in een, uh, in een busje. Dan zijn er verwachtingen. Dan uh, denk je, ja. we've got it made. Dat is waar, je maar we zitten nog nummer. steeds opgevouwen in een busje. In de, in de clip <laughs> is dat ook zo'n heel mooi sfeerfilmpje... waarin ja. jullie inderdaad ook ja. feestend in een heel klein busje zitten. Ja. Um, wat gebeurde er bij jullie toen dat een commerciële hit bleek? Veranderde er iets? Nou, nee. Nee, ik denk weinig. Ik, ik, nee, ik, ik, ik kan er geen sappenverhaal over... Uh, niet meer drank, niet meer, drugs, niet, meer vrouwen, niet meer vrouwen of, vrouwen. of vriendinnetjes of uh, drank. Misschien een flesje Jack meer, maar dat, dat, oh. dat is dan alles. Nee, nee ik, ik kan me niet voor de geest halen dat we... Ik weet wel dat we in de tijd geloof ik voor countdown gevraagd werden... of wat dan ook. Weet je wat soort, soort popprogramma's. Uh, pro, uh, en dat we de, uh, de regisseur van dat programma... al na een minuut of vijf aan, aan, aan het huilen kregen... Of, of was het niet met Rosie? Was het Zie je, dit zijn de anekdotes waar ik me op baseer. Dat, is, dat is, was zo grappig. Die man die kon... Wil je alsjeblieft doen wat ik zeg? Want wat deed je? Nou ja, kijk, dan gaat zo'n zo zo eh, programma maken die gaat zeggen van... Oké, okay, dan gaan we bij die stroven. gaan we links staan. En dan ga je in het midden staan. En dan doe je net alsof je een beetje in het pu eh, publiek springt. En dan, uh, John, ga jij dan, dan daar staan in licht? Nou ja, totaal, totaal niet natuurlijk. Hè. hebben we één grote chaos. Nou, dat is leuk dan om, uh, om personen die, eh, die vinden dat rock'n'roll... in een, een, een hokje geplaatst moet worden... om, die, ja, om dat gewoon dan niet, eh, niet te doen. Ja, je hebt, je dat is die... leuk. Ik zou het nog steeds doen. Ik, ik, ik vind het flauwekul. Cool. Ja. Je hebt de muziekindustrie nu nou ja, decennia meegemaakt. Ja. Hoe heb je het zien veranderen? Um, ja, toch, toch uh, spectaculair natuurlijk. Van, van, van, van uh, dalende cd verkopen. De opkomst een beetje van het vinyl, Maar dat... dat, dat, dat dat is natuurlijk Marginal. weinig een ja, uh, uh, ma, uh, ma, uh, ma, uh, Marginaal iets. Dan dat hele Spotify gedoe. Waar, en waarvan men zegt... Van, ja, dat is goed voor en, en de muzikant. Want nu kan zijn muziek ook, ook beluisterd worden over de hele wereld. Nou, dat is misschien wel zo. Maar we verdienen daar helemaal, helemaal niks mee. En, en dus... Uh, de tours die worden, althans in dit land, korter. Uh, omdat de loop uit het, het, uh, uit het clubcircuit er ook totaal uit is. Dus komen minder mensen naar concerten? Uh, nou, er komen bij ons nog genoeg, eh, nog genoeg mensen. Maar eh, mensen maken ook een andere keuze. En, en, en die zeggen ook, we kunnen ook naar eh, de Zycodome gaan... En dat doen we dan één keer per jaar. En dan nemen we de, en de kinderen mee. En dat is leuk dan een uitje. Of wat dan ook. Dus, dus, dus de loop naar het, het buurtcentrum. Of de kleinere zalen. Dus, dus zeg maar onder duizend uh, mensen. Dat, uh, ja, en daar en raakt de loop uit. Is er eigenlijk nog wel plek voor rock roll in deze tijd? Nou, dat is een goede vraag. Ik denk, als je, als je goeie maakt wel. En ik denk ook dat het een... Een uh, op, op, op en neergaande uh, beweging is. Dat ik denk dat over jaren, drie of vier uh, gitaarbands weer enorm in zijn omdat men of de hip, hip hop, of, of, of wat dan ook, of de singer songwriter writer met uh, lucht, luchtliedjes. Dat ze dat ook wel gehad hebben. En uh, dan komt het weer terug bij meer het, uh, het, uh, het hardere. Mu uh, muziek maken. Ik bedoel, wij, uh, we treden. 8, 28 april op in, in, in uh, Paradiso. En er is wat uitverkocht. Dus ik bedoel, qua. qua, qua, qua kaartverkoop. gaat ga, ga het best goed. Alleen, uh, we zullen. Niet een, een, een, een Zigo of een afhast live uit te verkopen. Nee, dat, dat, uh, daar zijn we ook niet voor. Maar zijn dat... Ja, ik kan me ook niet voorstellen dat dat echt doelen zijn die jij uh, nee, voor je, je hebt. Nee, verre van. Verre van. Nee. Zijn verre er, van. Zijn, heb... Anders hadden we al lang gestaan daar. Ja, want wat, wat je wilt dat gebeurt? Nou, dan, de, de, en dan kan je daaraan werken. Toch? Dan moet je alleen meer... meer uh, en um, uh, uh, uh, uh, uh, rosies gaan, gaan maken. Uh, zo lastig is dat niet. Was dat een me. bewuste keuze? Dat je dacht, oké, okay, ik, ga, ik ga niet zwichten onder die druk... voor een commerciële hit? Nee, het, het lijkt het, het heeft, me toch het, heel aantrekkelijk. Ja, nee, maar het, het heeft meer te maken... Dat is ook, ook de reden waarom we nog uh, bestaan. Uh, het heeft meer te maken met het feit dat je... dat je wilt doen wat je echt wilt doen... Ja, het is een beetje vaag, maar. Daar, ja, en, en er heeft het mee te maken. Ik, ik ken Benzie, En dat is niet per se een populair Ik ken die hebben drie, drie, drie, drie hitjes. En, en als het hitje dan geweest is, stroomt de zaal leeg. Ja, en wat heb je daaraan? Toch? Mm -hmm. Nou ja, of, geld. Geld, ja. Nou, wat is geld? Wat, wat is nou. Ik bedoel, ik ben veel te zwaar. Ik moet afvallen. Ik, ik drink nu een, een maand niet omdat ik een, be, een beetje in, in vorm moet gaan raken voor de Tour. Niet naar mijn buik kijken. Ja, ik weet het. Ja, veel, veel te zwaar. Ja, Dus dat scheelt okay. allemaal geld. Dus scheelt allemaal geld. Ik heb geen auto, want ik durf geen auto te rijden meer. Dus wat, wat, wat is er, wat, er gebeurd? Waarom durf nee, je geen nou auto ja, te redden? Ik heb eens een keer een, een auto geraakt met inparkeren. Oh, dat ja, ja, dat, ja, ja, een tijd geleden. Maar afgezien daarvan, dat geld, daar ben ik ben er niet. Nee, ik, ik, het is nooit een motivatie geweest nee, voor je? Ja, zeker. Ja. Dat heb je mooi gezegd. Ik snap Ik wil het even hebben over je, je beeldend werk. Uh, je bent natuurlijk een behoorlijk bekende illustrator. Illustrator? Graficus, ja, ontwerper. Dat vind, ja, dat vind Kunt ik beter ja. Illustrator vind ik zoiets. Weet je ja. wat ik zo typisch vind? Voor iemand die zo uh, autonoom is en eigen in zijn denken... Uh, dat je heel veel toegepast werkt. Ja. Wat is daar de lol aan? En dan toegepast bedoel ik dus voor bedrijven, opdrachtgevers. Nou, dat, dat, dat, heeft, dat heeft ook te maken... Dat is het, het mooie met muziek is dat wat, wat, wat, wat vrijer. En ik, ik, ben, ik ben begonnen als, als vormgever. Of als, uh, ik heb daar een, op, uh, een opleiding voor gedaan. En dan ben je... Ook afhankelijk van op opdrachtgevers. Dus het is een heel andere uh, situatie is, is, is, is, is dat. En, uh, wat, en wat was je vraag ook alweer? Sorry. <laughs> Sorry hoor. Het is, al, het is al zo vroeg al. Nou ja, voor, voor iemand die zo autonomisch is het opvallend uh, dat je zo voor een opdracht werkt. Dus wat is daar de lol dan voor jou in? Dus je nou, wel, je om, wordt wel obstinaat om, om, om, als muzikant, om, om, maar ik ja, hoor, je maar gaat ook, niet met bitterballen gooien... als je, als je, als je een opdracht krijgt voor een boekomslag. Nou ja, ik, ik ben, ik, nou ja dat heb ik nog, nog nooit gehad. Ik, heb, ik ben nog nooit in een situatie geweest dat, dat, en dat een opdrachtgever zei... kun jij een, een boekomslag maken en dan krijg je meteen wat ballen erbij... en die kan je dan in mijn nek gooien. Dus dat heb ik nog nooit gehad. Maar, het, het is wel uh, fascinerend om um, ook daar, daar binnen die en die, die, die discipline te werken. Van dat een, dat een opdrachtgeven, zegt, opdracht zegt, uh, zegt van. Nou, we hebben nu een roman van John, John, John Le Carré. Uh, dit en dat is aan de hand met, met die man, zou jij het om, omslag willen doen. En dat, dat gaat dan naar Engeland toe en dat moet goed. Goed, goed gekeurd worden. Dus dat zijn wel hele andere spannende dingen. Als jij straks een, een dicht, dicht bundel uitbrengt en je belt mij op van uh, Peter, zou, zou jij dat, uh, dat omslag kunnen maken? Maar ik heb wel een paar wensen. Ik heb wel een paar wensen. Uh, want het, gaat, het krijgt geen titel mee. Het, uh, het wordt een soort van geluid. Heb, heb jij daar een idee bij? Nou, dan, dan is dat natuurlijk ook al een soort van van... van uh, Um, op, opdracht waar, waar, waar ik me binnen zou moeten houden. En daar heb ik totaal geen probleem mee. Het is een heel ander aspect als het vrije werk. Maar hey, kom op, leuk. Ook uh, werk je af en toe onder, onder uh, pseudoniemen. Zoals ja. uh, Pierre Dubieu. Pierre Dubieu, <laughs> ja. Wanneer Goh. kwam die? De, nou, de hoek die kijken? Kon, ja, nee, die, die kan ervoor. Ik heb jaren gewerkt voor een uit, uitgeverij. En ik vertel niet welke, eh, nie, eh, niet welke, maar dat gedomme met boekomslagen. Waar, waar, waar wat mensen daarvan vinden. En eh, af en toe dat gezeik eromheen. En eh, ja, maar... Ja, Peter, je gebruikt hier een beeld van een tunnel. En ik, ik vind tunnels niet, eh, niet zo leuk. Ik zeg: what the fuck? Dat boek heet Tunnel. Weet je wel, wat moet ik nou... Moet, uh, moet ik er dan een poes op zetten of wat dan ook? Is, is dat dan wat je, uh, wat je wil? Of dat soort discussies over uh, de kleur? Nou, ja, dat geel, dat vinden we niet mooi. Of uh, ze, uh, ze, uh, ze hebben ook een regel van groen, hè. Groen, dat verkoopt niet. Nou, en nee, ik zeg groen. Ik vind, ik vind groen... Ontzettend mooi. Laat, laat het groen doen. Nou, en dan soms dan loopt het wel eens uit de hand. En dan kost dat zo enorm veel tijd. En dan zeg je van oké, okay, oké, okay, we, doen, we, we doen jouw kleur. Of we doen niet die tunnel, we doen jouw poes erop. En uh, dan denk ik van ja, dit is zo uit de hand gelopen. Dit is zo'n grote compromis geworden. Het wordt tijd dat ik uh, Pierre Dubieux uh, dus ga gebruiken. En daar en waren ze nooit, eh, no, eh, no, eh, nooit zo blij mee. Maar wel ontzettend leuk om te doen: dat je toch nog een beetje je gram kan, en kan halen. En, en ik had er meer. Hè. Ik had ook een pierke van struikgewas. Pieter Boskins? Ja, Pieter Boskins is nog wel een vrij serieuze. Die heb ik, dat heb ik heel veel gebruikt voor, voor onze platenhoesen en begin ook voor, uh, uh, voor Lolens, Ja. Ja, want daar kreeg je wel de vrije hand. Bij Lowlands. Ja, die heb ik gewoon gepakt ook. Omdat... Dat was in het begin. Had, had op een gegeven niets, niet zo goed door. Uh, dat, er, dat er ook vorm aan, aan, aan, uh, aan, aan toegepast zou, zou kunnen worden. Op een festival. Dus naast een logo. Dat er ook meer een soort van uh, corporate identity. Een soort van house style, zou, zou kunnen wo uh, worden ontworpen. God, ben je ziek, zeg. Ik heb echt met je te doen. Nee, ja, nee, man, dat is een borreltje. Ik, heb, ik moet het even uitleggen, want ik zit heel netjes op de kuchknop te drukken. Die heb ik hier. Want ik heb een, een kriebelhoest en uh, daardoor ben ik dan off-air. Dus niemand hoort mij hoesten behalve jij. Uh. Oh, dat is aan de hand. is <laughs> dus je verraagt okay, me niet. Sorry. <laughs> maar... Dus, dus, dus dat is. Was je er vanaf het begin al bij, vanaf jaar 1? Vanaf, vanaf jaar 2. Jaar en die corporate identity, een voorbeeld is daar de, de uh, schoorstenen bij de entree. bijvoorbeeld. Meters hoog schoorstenen, een soort iconisch beeld dat je daar binnenkomt in een bijna soort muziekfabriek eigenlijk. Ja. Dat heb jij bedacht. Ja. Ja. Ja, ja. Dat is een onderdeel daarvan. Dat, dat is redelijk revolutionair. Dat werd voor die tijd eigenlijk niet gedaan. Bij festivals, er was een podium, er was een poster en daar hield het wel een beetje bij op. Maar ja. je hebt dat helemaal doorgevuurd tot aan de muntjes aan toe. Met de muntjes, de bandjes, de, de, de, de, de shirts. De, de... Het werd gewoon een hele wereld eigenlijk die jij bedacht. Met figuurtjes ja. ook ja. die dan terugkwamen. Ja. ja. De, razor, uh, ja en, en de razor, Bob Ja, en de razor Bob. Vond ik om ontzettend belangrijk dat er... is uh, dus het mannetje wat dat op de staat. Dat er een link, ja, link was of zou, zou komen tussen, tussen het festival naar het publiek toe. Dus dat het publiek dat ook al zodanig herkende. Ja. Nou, nu klinkt het net alsof ik dat dan echt heel bewust heb bedacht. Dat is, dat is natuurlijk van, van, van, uh, van het begin, van uit, uit 96, is dat zo, zo opgestart. En uh, uh, ja, een geweldige tij, tij, tijd gehad. En uh, ik, ik heb ook heel veel dingen kunnen doen... En heel veel, veel goede, uh, maffe dingen. En dat, dat heeft ook heel erg veel te maken met uh, de opdrachtgever. Die mij daar ook, ook vrij in liet. Ja. Die ook zoiets had van, nou, ga maar. Hebben jullie eigenlijk met de band daar uh, gespeeld? Een paar keer, ja. Ja. ja. In 92 en in 2006, geloof ik. Zoiets. ik Was het eigenlijk jouw uh, keuze om te stoppen met Lowlands? Uh, nee, <laughs> nee ik, ik kan nog op zijn minst in een jaar of twee of drie door we, we, uh, willen gaan. Maar uh, men, men vond dat het nu tijd was voor totaal iets anders, totaal iets nieuws. Dus ja, en er heeft een opdrachtgever recht, recht, recht toe om dat, uh, om dat zo te vinden en uh, om er ook naar uh, te handelen. Dus dat is gebeurd en. Uh, ik ben, goed, ik ben goed achtergelaten. Dus, uh, nou, hard feelings. Ja, nee. En, en, en er zijn ook nu weer nieuwe oh. dingen uh, op, op mijn pad uh, gekomen. En ik heb echt geen zin om zuur rond te lopen. En, en, en er is mijn leven te kort voor. Dus, uh, en er moet ook nog muziek gemaakt worden. Natuurlijk. En er moet nog muziek gemaakt worden. Ja, en ja. en vormgegeven worden en vrij ja. werk gemaakt worden. Je geeft ook les, hè? Ja. Wat valt je op aan de nieuwe generatie beeldmakers? Uh, nou, niet, niet allemaal, maar wat me wel heel, heel erg opvalt bij studenten in, in, in binnen en buitenland, is wel dat, dat, dat computer echt heilig is. Computer is er echt, echt ontzettend heilig. Is er dan nog wel plek voor dat knip- en plakwerk voor jou? Juist nu. Ja? Ja. Ja, er is een grote markt voor. Nee, maar het is... Um, als je dan met uh, studenten een dag of drie of vier werkt... en je verbiedt ze om op, op de laptop te werken... of, of op de computer of, of wat dan ook... En, en, je, en je laat ze aan de gang gaan... Dat ze, dat ze met schetsen, met ideeën moeten komen... dan komen ze na, na, na verloop van tijd daar en daar ook mee... En dan zijn ze heel erg blij. Ja, dat klinkt een beetje als een EEO-praatje. Maar dan zijn ze heel erg blij dat ze, dat ze gaan knippen en plakken. En, en, en, en dat ze op, op dingen komen die, die ze niet voorzien hadden. Omdat de manier van, van het ontwerpen met je handen... is, is, is zoveel korter, dat lijntje als dat je dat doet via, via een ele elektrisch apparaat waar iedereen dus dezelfde tools gebruikt. Maar je hebt ook een broertje dood aan, um, aan concepten. Toch? Ja, dat vind ik. Concepten, concept denken denk, vind ik. Dat vind ik de hel. Dat is de hel van, uh, van deze tijd. Dus dat de, je eerst bedenkt, oké, okay, het moet in zo'n stijl ja, ja, ga, nou ja, dat je eerst bedenkt van, ik ga achter de tafel zitten. Ik kijk niet meer om me heen. En ik ga nu een plan bedenken. Dat is dus het, het, het concept denken. En ik geloof er niet in, omdat ik geloof dat het zo niet werkt. Ik denk dat er met heel veel plannen in de, in de architectuur, in, in de kunst, in de, in de vormgeving, et cetera, et cetera. dat uh, men eerst gewoon lekker aan het klooien is en wat doet. En dan dat verhaal, het conceptuele verhaal. Hè, zoals het ook met een, een Polly Magoo dus gaat, je, je, eerst, eerst is daar het, het, het ruige nummer... en dat verzand dan in een soort van beladenachtig iets. Dat is niet van tevoren bedacht. Dat is door, door middel van klooien, komt dat bij, bij, eh, bij elkaar. En dan kunnen we zeggen, het concept van het nummer... was dit en dat en dat. Maar... Ik wil nog een uh, voorbeeld van dat klooien draaien. Uh, een nummer van het nieuwe album. It's not me, the horse is not me, part one. Wil ik het nummer Waiting for the Sun laten horen? Had je gelijk. Waiting for the sun van de nieuwste plaat van Clawboy's Claw. It's not me, the horse is not me, part one. Voor iemand die een hekel heeft aan concepten... klinkt dat uh, akelig veel als een concept. Uh. Part one betekent meestal dat er een part two uh, Elfie, komt. Elfie, schijn nou toch eens even uit. Get off my back. <laughs> part two of part, part B. Dat part one is ontstaan omdat we enorm veel materiaal hadden. Dus we dachten van is misschien wel leuk om straks par, partout dan, dan mee te vullen. Dus het heeft niks met een, een, een concept te maken. Het heeft, het heeft gewoon met een creatieve overvloed te maken. Alleen nu is het zo dat we uh, denken van... Nou, misschien moet het wel iets heel anders worden. En, uh, Toch die djembe. Daar, daar zijn <laughs> Daar zijn John en ik nu mee bezig. En het komt helemaal goed. Dus jullie, jullie, jullie hoeven geen vijf jaar meer te wachten. Dit komt echt wel binnen afzienbare tijd uit. En kun je al een... Ik. een uh... Nee, ik lig okay. nog helemaal niks van een slide op. heel goed. Oké, okay. Ik weet wanneer ik niet door hoef te vragen. Uh, je hebt ooit gezegd, om goede onrust te stoken... moet je eerst rust hebben. Ja, vind ik zo wel. Wat uh, brengt jou rust? Een leuke vriendin. Goede goeie sfeer thuis. is ontzettend belangrijk voor mij. En leuke opdrachtgevers. Niet van, uh, van die zeikers. Dat brengt mij rust. Maar ook een avond op de bank liggen met nootjes. Dat vind ik, vind ik op zondag. Dat vind ik ook heerlijk. Met nootjes. Ja, die. Die vliesen, eh, pinda's weet je wat, die je mm, die, die gebrande Van vers gebranden, van die Oh, warmen. daar ben ik nu zo verslaafd aan, jongen. Ik eet echt kasten volop van, eh, van die dingen. Dat vind ik heerlijk. Maar da daar ontspan ik me ook bij. Bij een goede serie. Of het nou net, net Netflix is of ik koop een box. Ik ben ook nog zo'n zo man die is af en toe een box koopt. Ah. Oh. Ja, zielig ja. hè? Nee, ja. Uh, romantisch bijna. Nou ja, ik... ik ik bedoel, ja, ik heb daar ook zoiets van. Als ze bijvoorbeeld in een serie als uh, The, Game, The Game of Thrones. Wat er zo geweldig uitziet, maar ook qua art, artwork. Ja, dat vind ik dan leuk om te hebben. Dus ja, we hebben dus een kast vol met al die flauwekul. Die dan dus één keer dan, bekijkt, ja, en dan nooit keer, meer. ja. Nou ja ik, ik, ik heb met, met de games dan wel vaak dat we de serie daarvoor nog even kijken. Om, om weer aansluiting te vinden bij de nieuwe serie. Omdat de, Hoe zat het ook alweer? Welke ja, draak? Welke was, draak is nu de boef? En, oh, ja. <lacht> Inspireert je dat ook? Of, of ja, staat het helemaal los ja, van je creatief proces? De, de, de serie's die geweldig gemaakt zijn. Zoals, zoals die serie net over The Crown. Vind, vind ik ook prachtig gemaakt. En dat, uh, ja. In, in, in, in inspireert me heel heel, heel erg, ja. Ja. ja. Een ander citaat dat je hebt gezegd... je moet nooit echt iets willen. Want wat moet je doen als het vervuld is? Is dat zo, heb ik dat uh, gezegd? Ja. Wanneer dan? Je moet geen dromen hebben. Is dat zo? Ja, ik vond het nogal een radicale statement. Misschien had je een slechte bui. Nou, dan had ik een slechte bui, want ik barst van mijn dromen. Ja? Ja, ik heb wel echt wel... Uh... Ja, hey, maar nee. het is niet de Ziggo Dome. Wat, wat is dan wel een droom die je dan nog hebt? Dat je denkt, oké, okay, dit moet nog wel even gebeuren. Nou, ik, ik, zou, ik zou wel... Uh, muziek willen maken op, op een hele andere manier. Op een hele andere manier. Dus niet meer zozeer... Uh, uh, nummers of songs schrijven. Maar meer, uh, meer de, de film muziek kant op. Begrijp je wat ik bedoel? Nou, je hebt toch ook veel muziek gemaakt voor een kleine ijstijd, geloof ik. Ja, met John ja. samen. Ja. ja, En daar heb je ook voor het eerst je Acte acteerdebut <laughs> gedaan. Heb je, heb je die film gezien? <laughs> leuk film, De toch? trailer heb ik gezien. Wat? De, de alleen trailer. de trailer? Oh, je, je hebt hem gemist. Ik heb hem gemist, ik wil hem heel graag zien. Het is een leuke uh, film. Ja, het staat ja. niet op Netflix, dus dat maakt het allemaal weer moeilijker voor mijn uh, generatie. Uh -oh. Ja. Maar is dat ook nog een, iets wat je uit zou willen diepen, acteren? Ja. Wat a, acteren? Ja. Nou, ik ben heel slecht... Ik merk nu dat, dat uh, ik ben heel slecht in, in, in het ont, onthouden van tekst. Dat heb ik, ja... Andermans tekst dan, neem ja. ik aan. Of ben je en, vaker... Ja, nee, maar dat, dat, en ik denk van... Ah, jongen, als, als ik acteur zou willen zijn of willen worden... dan, uh, ja, dan, dan moet ik daar wel een vorm voor uh, vinden. Anders dan de, ja, dan duurt het gewoon te lang... voordat zo'n zo film is opgenomen met mij. En je eigen tekst, raak je die ook wel eens kwijt? Uh, ja, op het podium. Ja, Courtney ja. Love die, uh, doet gewoon een monitor met de teksten... terwijl ze optreedt. Ja, dat moet bij haar, eh, bij haar ook wel. Want die is helemaal plat uh, gesopen en gespoten... En, uh, dus uh, bij mij hoeft dat nog niet. Maar en zo af en toe dan, uh, en dan moet ik me wel echt goed uh, concentreren erop, ja. ja. Maar dat is, niet, dat, is, dat is niet erg. Nee. En het is ook leuk om dan totaal iets anders te, en te verzinnen. Waarop het publiek dan denkt waarschijnlijk van... Wat zingt die nou? Een ander vliedertje. Oh, fliedertje. Bobby, ik ga er mee. Hij is heel flauw, maar. En, en begrijp ja, ik. Begrijp, het is wel heel leuk om er ook mee, mee te spelen hoor. Dit is, uh, het, uh, het, uh, het behoort niet allemaal zo uh, rigide te zijn. dat het. Uh, dit is de manier, zo moet het gedaan worden, klaar af. Nee, het mag, het mag van mij mag het alle kanten op spuiten. Ja. Is dat de basis van creativiteit? Het moet gewoon alle kanten op spuiten? Ja, het mag. Niet, niet, niet het niks moet. moet. Niks moet. Want het is mijn manier. En ik kan die manier niet aan iedereen opdringen. Dus het mag. Het mag, al, het mag alle kanten op. Ik zou het zo fantastisch vinden als Amsterdam, als ze morgen alle verkeerslichten weghalen. En er staan allemaal weer knipperbollen. Knipperbollen? Ja, dat ken je niet, hè? Nee, wat zijn knipperbollen? Nou, dat waren van die palen. En die waren dan uh, zwart-wit zwart geblokt. En erbovenop zat een, een bol. Een oranje bol. En die was aan het knipperen. Dus die, en die dingen werden dan knipperbollen genoemd. En dat betekende dat je uit, uit moest kijken voor een voetganger. Of uh, dat men van rechts komt. Of whatever. Maar ja, goede dingen. Zoek dat maar even op straks. <lacht> Knipperbol. <lacht> Waarom zijn ze ooit verdwenen? Dit klinkt fantastisch. Nou, om, om, omdat we... Om, omdat, er, omdat er weer iets uh, extraordinairs bedacht moest worden. Of weet ik het. <laughs> <laughs> nou ja, dingen hebben een uh, manier om een comeback te maken. Uh, oude dingen komen ook okay, weer in de mode. Zoals bijvoorbeeld die 7 inch die uh, we gratis gaan krijgen op uh, World uh, Records record Store Day. Record store Day in april. 21 april. En de eerste 5000 kopers die krijgen hem gratis. En dan is hij ook dan is het ook weg. Op, dus... Dat is de enige oplage. Ja, dus ik zou er maar bij zijn. Ja, dat lijkt me ook. En anders, uh, over zeven uur ligt uh, jullie nieuwe plaat in de winkels. Ja, en waarschijnlijk is hij nu al te downloaden. <laughs> Zie je, die moderne tijd heeft ook goede voor, uh... Tuurlijk. voordelen. Tuurlijk. Peter, dank je wel voor het komen Hartstikke naar de studio. Liefde. Hartstikke graag gedaan. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.